Christian Bonewakker met het NOS-journaal. Verschillende partijen hebben vandaag de campagnes afgetrapt voor de Tweede Kamerverkiezingen. CDA-leider Hoekstra viel daarbij de VVD van premier Rutte aan. die veel beloftes zou hebben gebroken en te weinig visie zou hebben. Ook PVDA-leider Ploemen haalde uit naar de VVD. maar ook naar het CDA: dat het minimumloon niet wil verhogen. Ploemen zegt dat ze alleen in een kabinet zal stappen als het minimumloon stijgt. GroenLinks-leider Klaver zei dat niet alleen de coronacrisis... maar ook de klimaatcrisis aandacht verdient. Naast het Outbreak Management Team moet er volgens hem een Climate Management Team komen. De buitengewoon opsporingsambtenaren mogen vanaf maandag meehelpen... bij de handhaving van de avondklok die vanavond ingaat. Dat is afgesproken tussen de organisaties van BOA's... het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat de Boa's een boete van 95 euro kunnen geven als mensen zonder geldige reden buiten zijn tussen 9 uur s avonds en half 5 s ochtends. De avondklok geldt in ieder geval tot woensdag 10 februari. In de Belgische kustplaats Oostende is een grote uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Volgens Belgische media zijn er 15 nieuwe besmettingen opgedoken. De besmettingen werden geconstateerd in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een woonzorgcentrum. Het is de eerste grootschalige uitbraak van de besmettelijke variant in België. De politie heeft gisteren in Wateringen een kapsalon ontdekt die in strijd met de coronaregels open was. Agenten waren de zaak op het spoor gekomen dankzij een Instagram bericht van Femke Louise. Waarin te zien was dat ze een vriend daar ophaalde na een knipbeurt. Anderhalve week geleden kwam Femke Louise ook al in het nieuws toen er 66 coronaboetes werden uitgedeeld bij de opnames van een videoclip van haar. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een lokale winterse bui. In het zuidoosten valt enige tijd regen of sneeuw. Plaatselijk kan het glad zijn. Morgen is het grotendeels droog met wat zon, en het wordt dan tussen de 3 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk. Wat binnenin jezelf is waar. Het Oftewel Marco Sorbato. Nee, Marco Borsato. Zo is het, ja. En hij had het over mooi. Ja, mooi is het zeker. Lekker muziek hier uh, vanaf uh, de tolweg hierna. 106.9, 104.5 op de kabel. Ja, het is toch lekker een heerlijk nummer dit. Mooi. We gaan lekker naar onze zuidenburen. En dat doen we met Dana Winner. En als jij me aankijkt. Dan een en als jij mij aanraakt en dat hier, uh, ja. ja, hier uh, gewoon uh, op de tolweg, Tina. Huh? En we gaan uh, naar de pietjes en ze hebben het over de Spix en de Spex. Waar is de zon dat shone op mijn head? De zon in my life. It is dead. It is dead.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 Specs en Specs van de Bee Gees. Ja, laatst heeft hij nog een, een album uitgebracht. Ja, een nieuwe album. En helaas, ja, natuurlijk is eentje. Maar goed, het is niet anders. Hier, jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM. Standford Radio. 106.9 FM. Aha, wij We zijn er weer! Dennis Baks en Zoals Ik Ben... Entertainment voor jou. En dan nog het laatste uurtje. Ik heb jou gezegd, wat ik anders nooit zou zeggen. Ik ben niet meer die man, die man die ik ooit was.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 Yeah, Wat ik anders nooit zal zeggen. Nu heb ik gezien wat ik nooit in de zaal. Nu heb ik gevoeld wat ik nooit in de voelen Ik nooit eerder was Zo ben ik nu elke dag dan Dennis Box? je kent het vast nog wel uit, uh, uit het programma. De Gouden Kooi, volgens mij was dat. Ja, er zijn intussen zoveel programma's geweest met, uh, met opsluiting in huizen. En nu moeten we opgesloten worden in huizen voor negen uur. Of uh, ja, nou ja, in ieder geval. Na negen, mag je niet meer naar buiten. Imani, where are you? I see a place without a name. Riding alone. broken I Natuurlijk, uh, Imani. And where are you now? En uh, later ook nog eens een keertje uitgebracht. Natuurlijk door uh, uh, Gordon. Ja, Gordon. Die heeft hem ook nog eens uitgebracht. En uh, ja, waar ben je nou? Of uh, ja, zoiets was het de, de titel. Ik weet niet helemaal meer precies. En ja, dat bracht mij ook uh, eigenlijk tot het idee van... Uh, ja, vroeger uh, had je eigenlijk op volle toeren... En uh, een beetje de, de piratentijd. Ik denk, ja, welke zou ik daar nou eens uit kunnen pikken? Ik heb er een gevonden, Han Wellendiek. En uh, jij? Gewoon eventjes lekker. hè? Eventjes ouderwets. Als jij begrijpt wat ik bedoel Dan laat je nu de boel de boel En gaat met mij op weg naar morgen Zeg Ik ben betoverd door jouw Op het moment dat ik jou zag Hoe heeft het zoveel kunnen? Het leven kent zijn op en neer, maar ik heb de hoop, deze keer, jij bent het meisje uit mijn droom. Even uh, terug in de tijd met, uh, op volle toeren natuurlijk, Giel Montaigne. Die man met die grote sneeuw, die kent het nog wel. En uh, ja, een plaatje, Han En jij, Bert, waar ben je? Ja, <laughs> <laughs> niet alleen Bert, maar Beppie is er ook. Beppie is er ook. Ja hoor. <laughs> ja, ik heb de geit verzet. <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja, ja, joh. Je moet wat, en, en, dan kijk naar, en dan kijk ik naar links en dan zie ik daar grappenhaus. Oh, hoe zit je te kijken? Ja, ik ja. ja. ja. ja. zie, je, ja. Nee, wat heeft je nou weer te zeggen? Geen idee, werkelijk niet. Nou nee. ja, we luisteren er maar niet naar. Ja, oh maar oh ja. Hoe laat moet jij de tent verlaten vandaag? Ja. Ja, ik moet, ik moet zorgen dat, dat mijn vriendin gewoon thuis is om, om 9 uur, dus. Ja, die moet je ophalen uit Rotterdam. ja. ja. Dus, uh, Jones, jongens. Ja. ja, jongens, dat is toch niet normaal dit. Dit is echt een achterlijke wereld. Ja. Echt... We, weet je, Fred, ik word er zo ik wel... zo ontzettend niet goed van. <laughs> ik, ik denk, ik denk, met jou, Bert. Ach, ja, ja, nee, ja, ik denk ik, het wel. Ja. Tegen Debbie ik zat te kijken op uh, wat was het, Britney of zo, en daar was een daar kwam een filmpje voorbij van onze lieve vriend uh, Mark Rutte. ...die ja. een geintje maakte in de kamer... ...dat uh, hij kon eigenlijk alles flikken... ...want ze konden toch niet meer naar huis sturen... ...want hij, ze waren al de machine. Ja. ja. Hallo. Jonge, ja. jonge, jonge, jonge. Ja. En die leidt ons land. Ja, nou ja, ja. ja. We moeten. Hij, hij krijgt wel flik op stuk. Gelukkig waar, wat dat betreft. Ja. Jongen, jongen. ja. ja. Maar goed, ja. Weet je, al die... Uh, ja. Hey, of, het, of het nodig is, ik, ik laat alles een beetje in het midden. Ja. Hey, dat en, gaat... en, en of het ook. Ja, uitspreken maar wel, maar, maar wij wel. Wij ah, doen het wel hoor. Jongens, echt niet. Helemaal niet waar die Weet je wat ik zo apart vond? Nou. Uh, uh, ik weet niet meer hoe die man heet, maar dat zag ik ook voorbij komen. Dat, uh, die sprak de Kamer toe en met name met de vragen naar de minister-president. En, uh, en ik weet er helemaal niet van. Want uh, ik had er van het gedoe gedo daarmee die partij. Ik ben niet zo partijdig. Maar die, uh, die, die was van de... Hoe heet het nou? Forum voor Democratie was die. Oh, oh ja. Moet je zeggen... Die had echt zijn huiswerk had die gedaan. Want die, die benoemde alles... Wat wij inmiddels ook wel weten. Dat die rare PCR-test. Daar klopt geen ruk van. En, uh, en, en die kappies ook niet. Een vriendin van ons stuurde van de week... Stuurde ze een, een, een, een, een fotootje. En die, die wilde een paar van die kappies kopen... En de, de stond er stond op de verpakking, stond er uh, deze uh, kappies, uh, uh, mondkappies in het algemeen, die uh, zijn niet tegen virussen of bacteriën. Net. Nee, ja. Ja, ja. <laughs> ja nou nee, het is, het is duidelijk. duidelijk. Het is duidelijk, ja, ja of het wel of niks uithaalt. Ja. Ja, Weet je, een virus, een virus gaat er gewoon doorheen. Maar het zo zeggen. Dat, dat denk ik dat ook, ook. Een jongen. Nou dat ja, als de mensen zich te ver hebben doen ze het. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ik, ik denk, ik denk dat het meer is uh, van de plotseling uh, hoesten of nijsen uh, dat, uh, dat het daarvoor een beetje is, denk ik. Dat ja. idee heb ik hoor. Dan zit je jezelf weer besmetten. Dat is ook lekker. Ja, maar dat keer weer hetzelfde glazen. Dan komt er weer een tweede golf, dan komt er een derde golf. Het is allemaal ja. ja. ja. angst, angst, angst want in principe, jongen, ik denk dat meer dan wel van de bevolking, die is al resistent wat dat betreft. Dat denk ik ook. Ja. Nou, in, uh, wat, wat, wat, wat al bekend is, is één op de acht mensen in Amsterdam sowieso zo, uh, resistent zijn. Ja, ja. nou, maar dat, is, dat is toch ook logisch. Dat is al elk jaar is het gewoon zo. En het, ja. stuk, het stomme en het verhaal vind ik eigenlijk, dan proberen ze het virus eronder te krijgen en weg te krijgen. Dat gaat gewoon nooit gelukkig. nee jongen, sinds mensen hoger niet. Ze hebben maar 4 en bacteriën. De de de de de de ja, Die zijn er gewoon en die blijven. Dus ze krijgen nooit weg. Dus met andere voren, volgend jaar zitten we nog met het glazer. Ja, ik COVID-20, 2022, 23. Ja. Nou ja, jongen, te laat je winst. Ja, ja. <lacht> Lekker niet <lacht> betalen. Ja, wij zijn al met onze, met onze kroeg. Daar <lacht> kunnen we kunnen wel in pakken. Ja, ja, ik, ik, ik, ik denk, uh, denk vele uh, met je Bert en Beb. Ja, ja, dat ja. is ook zo, jongen. Ja, absoluut nou, nou, ik denk, uh, Hartstikke te doen met al die mensen, hoor. ja ik kan wel al huilen. Ja, nou, ik... ik uh, het is ook een tijd dat je zegt van, uh, ja, je, je kan wel janken. Nou, ja, dank, dat vind ik ook. En ja. dan, dat gaat doen bij ons in Amsterdam, op het Museumplein Ja. Nou, jongens, daar lusten de honden toch geen brood van. Nou, dat, dat, dat is een rare... een rare gewaarwording was dat. Nou, nou, Absoluut, een hele vredevolle, vredevolle toestand was dat. De hoor. de stemkaal, zo maar, die kan wel inpakken wat dat betreft hoor. Schoen, die hebt het goed verbruikt. Ja, want ik begrijp ook dat de, dat de onschuldige mensen ja, die daar toevallig liepen ook de klos waren. Ja, ja jongen, jongen, dat is absoluut toch, dat is niet Er was een man dan. van 70 jaar, die kon niet snel wegkomen, die werd op, op ver gereden door de bereden politie. En toen krijg je nog een meter ook. Die is aan de rand, is het ziekenhuis opgenomen. Allemaal ja. oh, mijn bloed zijn kop allemaal kapot. Ja. Nou. Ja, ja dat, dat vind ik dan net weer... Uh, dat ik denk van ja. Hè? Het gaat wel even een klein beetje te ver. Je moet wel een beetje onderscheid uh, uh, kunnen zien... Nou, je, ja. die, die, ben... man, die man die stond er best wel, die stond er gewoon zijn dingetje te doen, maar ja. die was er helemaal niet mee. Hè? Nee, maar ja. dat is goed. Er waren, er waren nog veel meer mensen daar op plein aanwezig natuurlijk. Die ja, ja die, die denken van ja, wat, wat gebeurt hier? Die, die, die, die gingen kijken wat er aan de hand was en waarom en waar ze voor staan. Voor, het ja, weg, voor je gereden, want je kan, je kan je niet eens wegkomen. Dat ik, het was ook zo'n een, een, een, een, een Hansarts uit, uh, uit, uit Limburg. Die was allemaal naar Limburg gekomen met zijn vrouw. Ja. Ja, die denkt nou: ik ga er staan voor mijn tent. Ja. Nou, dan heeft die man het recht toe. Je moest ook rennen voor zijn leven. Oh, ja. Doe je wat toezicht? Ja. Nou ja. hè. Zo kunnen we nog even doorgaan. Nou, ja, even naar hem uitgezeken. We stoppen ermee hoor. Ja, we moeten er een beetje vrolijkheid erin brengen. En nog wat Iedereen wat leuks? heeft de hele dag al over die uh, jambo. Ja toch? Ja, heb jij nog een mop? Nou, Beb? Een, ja, uh, een leuke mop. Ik een mop op dit moment even uit mijn mouw schudden. Ja. Dat is lekker, dan zet je mijn mousse blok, bent. <laughs> ja, maar dat doet ze vaker waarschijnlijk, of niet? <laughs> Nou, ik, ik zal de volgende keer zal ik een eentje opzoeken ja. en, en dan gaan ik vertellen. Maar ik weet het, niet, ik het, ja, niet, het even he? niet, dat nee. ga ik niet door jongen, hè? daar kan het best over komen. Ja, nee, ja, je zet me mooi veel van jou, bij ja. al die mensen. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, houden, we, houden we hem even voor, de, hem even vast voor volgende week. Ja, he, is goed ja, wat, wat ga je van ons draaien? Zullen we naar de sauna gaan? Ah, oh, dat is leuk. We ja. Oh, ja. kunnen ja. wel zo helemaal op vreugd, ja, jongen. Vandaan. Ja, toch? Ja. Ik bouw dat niet weer open ging, die sauna. Ja, als we daar nou met z'n allen lekker even gaan dromen, alle mensen... Zo dan, ...gaan jullie lekker even maar dromen van de sauna... ...dan heb je gauw kans dat die weer open ja. gaat. Zou het lukken, met? Ik geloof het vast. Ja. Nou ja, de, ik, ik, ik... Ik hoop wel dat die over, overleven, in ieder geval. Nou, ik, hoop, <laughs> ja, ik hoop het, ja, ik hoop het ook, goed, jongen. Nou, jij er ook z'n van, Frits. sauna. Eh, saunetje, ja, en hoor lekker. Hè? Oh, ja ja ja. Oh lekker met z'n allen. Hoe ja, is het? Ja, ja, ah, het is het is, uh, het schijnt heel goed voor de gezondheid te zijn dus. Ja, ah, ja ja. ja, ja. Zo. Terwijl als jullie nou in dit liedje horen de kanarie uit het hok. <laughs> dat betekent dat Ja, ja ja dat, dame, ja. dat de dames vrij mogen bengelen. Zo is het. <laughs> nou ja, ja, ze kwam was een vriendin van ons, die zei dat, even de konijn uit het hok, is wat die dat nou? Dus ja vonden we zo leuk dat we het liedje gedaan, maar sommige mensen weten niet, wat konijn uit het hok? Ja, was dat je vrouw Jannie? Wat zeg je? je was dat je vrouw Jannie? <laughs> wat ben je vrouw Jannie? dat <was> niet uit. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Laten we hahaha <maar> horen. <laughs> zeg, lieve mensen, ik zou zeggen, maak er een mooie week van. Houd het hoofd koel en het hart warm en zoals altijd afsluiten. Doen we het nu ook weer en dan zeggen we... Adieu. Paarablu! Dankjewel, tot volgende week, hè. Jowatje. Groetjes, daar. Jowatje. De kananen uit het hok en de zoren in de la. We gaan naar de sauna. De tas gevuld tot aan de nok. Centen uit een oude sok. We gaan naar de sauna.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 Staat dat vast professioneel, maar toen kwam er een gesis. Want het moest stil zijn, wist ik veel. Tuurlijk! De corona uit het hok en de sorens in de We gaan naar de sauna. Het is gevuld tot aan de nacht. Senten uit een oude sok. Ja. We gaan naar de sauna. En lekker gesmeten met z'n allen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 Met en met z'n allen in de fles zal laten knallen. En dan stikken we hem ooit. Maar doe gewoon of het zo hoort. Ja, zonder slag of stoot gaan we dit de willen bloot. We gaan naar de sauna. met die handen. Ik neem ook graag een bubbel met de Zo'n figuur die al die benen wrijft, dat slaat je laatste uur geen Polonaise aan, mijn lijf. Zeg, opzouten met die piepvingers van je. De konijnen uit het hok en, en de sorens in de U We gaan naar de sauna. De tas gevuld er aan de nok, zend er uit een oude sok. We gaan.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 Hij hey, draait nog eens een plaatje. Zo, dat waren ze dan. Web in bed en bed in de naastaten. En dit is uh, Michel de En poch een flirt. Mijn is niet zo best. Maar dat geeft niet. Muziek is leuk voor un flirt avec toi, je serai prête à tout, pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Petit tour, oh petit jour, entre tes draps Au petit jour entre tes draps Pour arriver dans ton lit, toi flirt, avec toi Pour un petit tour, un petit jour Montre tes bras Pour un petit tour, au petit jour ...tot Michel Detté... een Pour en ...avec moi. En dat allemaal... ...hier, dat 106.9... ...104.5 op de kabel. En wil je meekijken... ...in de studio, dan kan het Oost ZFM... ...een streepje... ...en dan... Live.nl En uh, we gaan verder met. Uh, ja. Marloes Oosting. En ik spreid nu mijn vleugels uit. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.ziefmzandvoort.nl voor alle informatie. Nou, mijn vleugels. Die hebben ik al een tijdje gespreid. Ja. Hoe zeg je dat? Gespreid. Zonder zorgen en zonder verdriet. niet inleggen. Uh, ja, ik spreid nu mijn vleugels uit. Ja, nou, ik sla nu mijn vleugels uit. Dat vind ik veel makkelijker om zo te zeggen. U luistert naar Entertainment For You. En zo is dat. We gaan naar de McHedden. En leef je droom. En droom niet je leven. Entertainment For You. En wil je meekijken? In de studio. Zfm-live.nl Een brief van jou waarin ik schrijf: er is koud zonder. dan Mick Helen en Leef Je Droom en Droom Niet Je Leven. Ik heb uh, ja, eentje gevonden uit een, uh, een lang vervlogen tijd. En uh, Roger Whittaker en The Last Farewell. Ja, is ook uh, even weer wat anders. is wel een lekkere plaat. Blijf er nog even bij. Entertainment news. Daarna mag ook natuurlijk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 There will be this last farewell, for oh, you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word. again the free The last wel, Roger Witteke. Hier bij CFM, Entertainment For You. U luistert naar Entertainment For You. If I can't have you, Yvonne Olivia Nelson is young and hopeless hopelessly devoted to you Guess my is not Het is uh, entertainment voor jou. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, bedankt voor het luisteren. en uh, Bedankt voor het kijken. En uh, ik zou zeggen, blijf gezond. Denk eraan. Uh, zorg dat je om negen uur binnen bent. Als je geen vrijbriefje hebt. Dat je ergens naartoe moet. Blijf gezond. Denk aan jezelf. Denk aan je omstanders. En uh, dan horen we elkaar volgende week weer. Moetjes. Bye. voor